Gevangenen in België hebben opnieuw een kort geding aangespannen tegen de staat. Volgens hun advocaat worden de rechten van de gedetineerden geschonden door de staking van bewakers. De gevangenen zeggen dat ze daardoor amper kunnen douchen en dat ze geen schone kleren meer hebben. Eerder klaagden al veertig gedetineerden uit andere Belgische gevangenissen de staat aan. En zij kregen gelijk van de rechter. In Jemen, in Mukalla zijn zeker 25 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag. Nog eens 25 mensen raakten gewond. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door IS. Ooggetuigen zeggen dat een man zichzelf opblies bij een politiebureau toen een groep recruten zich daar verzamelde. De slachtoffers zijn vooral politiemensen. Het is de tweede aanslag in Mukalla sinds Al-Qaeda daar vorige maand werd verjaagd. En de maximumsnelheid op provinciale wegen moet omlaag. De gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt dat nodig... omdat uit onderzoek blijkt dat er in 2014 zeker 31 botsingen waren... tussen auto's en reeën op de provinciale wegen. De snelheid moet daarom terug van 80 naar 60 kilometer, vindt Utrechtse Heuvelrug. Het is de provincie die daarover beslist. De gemeente gaat de bermen beter beheren... zodat weggebruikers reeën eerder in de gaten hebben. Het weer... Afwisselend wolken en zon en af en toe een bui. In het zuidwesten minder buien dan in de rest van het land. Het wordt een graad of 12. Ook morgen zon en wolken en hier en daar een bui. Dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 andar. All Ja,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 En die Primoz Roglic die nou ja, dikke anderhalve weken geleden zo'n hele goede uh, proloog reed... is uh, op dit moment de snelste. En daar uh, staan in de top 10 nog drie ploeggenoten van die uh, man uit... Uh, ja, wat is het? Slovenië. Daar komt hij vandaan. En hij rijdt ook voor een Nederlandse wielerploeg, dus namelijk de Lotto Jumbo-ploeg. Uh, en die Nederlanders zijn Jos van M, die bezet op dit moment de zesde plaats. Maarten één een dagdrager van de blauwe trui die op de zevende plaats zit...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 En dat is Brambilla. En dat dus geloof ik, dat hij iets van 1 minuut 40, geloof ik, achter staat. Het is maar 1 minuut 9. Maar ja, nog ja, 1 minuut 9 is ja. dat, uh, het. Het was iets van een minuut. Uh, maar over een afstand van 40,5 kilometer. moet een goede uh, tijdrit specialist. als Dumoulin dat wel goed uh, kunnen maken. Dat is een beetje het. Uh, het verhaal van de Giro. Dan uh, nog eventjes was uh, een blik op de tribune uh, geworpen van Eric, uh, of Erwin van der Looy. Uh, de man uh, die bij Groningen van het, uh, ja, naar de tribune is gestuurd. En die stelt dan op een gegeven moment tussen allerlei Herakles supporters. En die ziet dan op een gegeven moment toch zijn ploeg letterlijk door het ijs zakken. Um, Herakles uh, Groningen is 5-1 geworden en dat uh, is uh, niet fijn voor, uh, voor de Groningen-fans. Um, en Utrecht tegen Peck staat inmiddels 3-0. tegen uh, Dat is een beetje uh, op dit moment wat zich afspeelt. Oké, okay, dus uh, zeer, sport, uh, uh, zeer waarschijnlijk uh, de finale voor uh, de POS. Herakles tegen Utrecht. Het zou maar zo zijn. Ja, dat zou zo ja. dat zou kunnen zijn. Ja. Dit is Womack en Womack. Met live is Just a ball game.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 Ja, in ieder geval op circuit uh, circuitpark Zandvoort. Ja, <laughs> dat, een... dat duidelijk. Ja, circuit ja. circuitpark ja. uh, Zandvoort waar we even een uh, kwartiertje terug, uh, is dat geweest, de finish hebben gehad van de uh, Formule 4 uh, race. Die wil ik toch nog even noemen. De eerste drie. De eerste werd uh, Jarno Opmeer en die deed dat met een verschil van uh, 14.000 uh, van een seconde.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 Formule 3 en Formule Ford's 2000 uit de jaren 70, 80. Die zijn inmiddels twee ronden onderweg. Aan de leiding vinden we daar Valerio Leone. Nou, het zal niet verbazen dat hij dan rijdt in een Formule 3, want dat zijn toch de wat snellere auto's. Op de tweede plaats vinden we, en dat is ja, in zo'n veld waar toch een aantal uh, Formule 3 rondrijden rijden, vinden we terug Kees van der Wouden junior, die rijdt in een uh, Formule Fort uh, 2000. Derde is het uh, Tony Walsh. En op de vierde plaats, ja, meer een uh, aansprekende naam uh, in de muziek uh, dan in de racewereld, is het uh, Ian Foley. <tot>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 Dat heb ik net verteld. Oh ja. nee, heb ik, ik even een beetje opletten. Ja. Sorry, hey. neem me niet kwalijk. Ja. Dan ga ik, dan, dan, dan, dan, vind ik het goed. Dan, dan, dan, dan, dan is het goed. Dan dank dan, dan ik je weer voor de bijdrage. Oké, tot later. Tot later, Willem van NC Even kijken of ik Jaap Koper nog even een kopje koffie kan geven. Om weer ja. wakker te blijven worden. Hier is Shakira, hips Dallai. I never really knew that she could dance like this. She make man, me Spanish.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 The way you right and left it So you can keep on shaking it I never really knew that she could dance like this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 Yeah.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 It's right, the attraction, the tension Baby, like this is perfection uh, No fighting, no fighting, no fighting No fighting Blue Hotel On a lonely highway Blue Hotel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 Volgens mij zijn ze inmiddels gevuld, ja. ja? ja. Dus eentje zal de VV ingezitten, de twee andere die worden bezette ondernemers. En ik heb hele leuke ideeën inmiddels gehoord die erin zullen gaan. Het zijn er natuurlijk ook maar drie dit keer, dus daar heb ik hem maar geen twijfel bij. Het zit is, is toch wel een beetje, als ik het zo uh, meekrijg vanuit het uh, uh, raadhuis, dat er toch behoorlijk wat, uh, wat vaart wordt gemaakt op het gebied van dit verhaal, toerisme. Is dat ook uh, iets wat u persoonlijk uh, erin uh, legt?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 so tired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 White Tiger. Afgelopen vrijdag was de opening van een uh, nieuwe tentoonstelling in het Salvos Museum en die heet uh, Ovengevormd Glas. Jaap Koper in gesprek met Steve Hendricks. Eén van de mensen die uh, zich uh, bezig heeft uh, gehouden met de organisatie van uh, van dit uh, verhaal van de ovengevormd uh, glas.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 Nou, oh, in ieder geval hartelijk dank voor de bijdrage. Nou, graag gedaan.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 Max Verstappen wint de Grand Prix van Spanje. En dat is, uh, ja, dat is eigenlijk historie wat er geschreven is. En dan geef ik nu het woord aan Willem van Denzen, want die staat natuurlijk ook uh, daar uh, op het circuit. En uh, daar moet natuurlijk over gesproken worden in, uh, in het Mediacentrum. Dat kan haast niet anders. Ja, wat denk je volop gejuicht wordt? Hier ga je de champagne gespoten van water. <lacht>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 Er gebeurt uh, van alles. Uh, historische, de historische monopostels. Kunnen we er nog iets over vertellen? Wil je er nog iets over vertellen? Uh, ik weet het. <laughs> Kees van de Woude, de tweede Woude is, en uh, David uh, Leone, derde. En de andere uh, Leone-broer. Bro die heeft die uh, race geworden. Maar die...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 we hebben nog de City uh, Bucks. En we krijgen als afsluiter ook uh, nog de finale van de Marzal Albers uh, Memorial uh, Trophy. En de uh, Formule 4. Uh... Dat was Willem. Dat, en, was, uh, Willem. dat was Willem. <laughs> maar goed, uh, kijk, we gaan toch even naar die, naar die beelden even kijken. Want het is, uh, het is uh, vrij uniek wat hier gebeurt. Maar uh, het zal je maar gebeuren dat je al 18 jaar bent. En dat je gewoon uh, voor Red Bull...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 Family of the Year, Hero en daarachter Daryl Hall met Dreamtime. I'm living in Dreamtime. Ja, nou, ik denk dat de meesten wel in, in, in dromeland zijn. Hoewel, het is echt waar. Het is, uh, het is echt waar. Het bizarre van het hele verhaal is... Uh, nou ja, niet bizar, maar wat wel heel erg uh, mooi is... dat uh,